Nikt aan haar glas terwijl ze naar hem lacht. Hij stapt op partoe, ze had het wel verwacht. Morgen heeft ze spijt, dat weet ze altijd goed. Toch doet ze het opnieuw en opnieuw en opnieuw.